Laat ons deze dienst aanvangen met het zingen van de Psalm 124, vers 1 en 4. Dat Israël nu zeggen blij van geest, indien de Heer die bij ons is geweest, indien de Heer die ons heeft bijgestaan, toen vijandsher en aanval werd gevreesd, niet had gered, wij waren lang vergaan. Want kwamen haast des vogelvangers net. Demloze strik tot ons bederf gezet. De strik brak los en wij zijn vrij geraakt. De Heer is ons tot hulp op ons gebed. Die God die aard en hemel heeft gemaakt. Psalm 124, vers 1 en 4. Zal worden voorgelezen uit Gods woord en wel eenzame wel 22 vanaf vers 14 tot het einde. 1 wel 22 vanaf vers 14. Heb ik heden begonnen God voor hem te vragen? Dat zij verre van mij, de koning, leggen op zijn knecht geen ding. Nog op het ganse huis mijn vaders. Want uw knecht heeft van al deze dingen niets geweten, klein nog groot. Doch de koning zeide Achimelech, Gij moet den dood sterven, Gij en het ganse huis, uw vaders. En de koning zeide tot de trawanten die bij hem stonden, Wend u en dood de priesters des heren, Omdat hun hand ook met David is, en omdat ze geweten hebben dat hij vluchtte en hebben het voor mijn oren niet geopenbaard. Doch de knechten des konings wilden hun hand niet uitsteken om op de priesters des heren aan te vangen. <kuggen> Toen zeide de koning tot Doeg, wend gij u en vang op de priesters. Toen wende zich Doeg de Edomiet. En viel aan op de priesters en doodde te dien dagen vijf en mannen die de linnen droegen. Hij sloeg ook knop de stad deze priesters met de scherpte des zwaarts. Van de man tot de vrouw, van de kinderen tot de zuigelingen. Zelfs de ossen en ezels en de schapen sloeg hij met de scherpte des zwaarts. Doch een der zonen van Achimelech, de zoon van Agitub, ontkwam, wiens naam was Abjatar, die vluchtte David naar. En Abjatar boodschapte het David, dat Saul de priesters des heren, gedood had. Toen zeide David tot Abjatar, ik wist wel te dien dagen... Toen Douwig de Edemida was, dat hij het voor zeker zou al te kennen geven. Ik heb oorzaak gegeven tegen al de zingen van uw vaders huis. <lacht> Blijf bij mij, vrees niet, want wie mijn ziel zoeken zal, die zal uw ziel zoeken. Maar gij zult met mij in bewaring zijn.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 ...dat u ons in onderscheiding van zoveelen... ...deed opgaan naar uw huis. Was het met de begeerte van Rut... ...wie toe, wie blijven weinig was... ...en wie toevlucht was tot de akker van Boas. Ze is niet beschaamd geweest... Er staat van u geschreven, hoogste profeet en leraar, dat u naar gewoonte opging naar Gods huis. Alzo hebt u ook uw gemeente die begeert in het hart gelegd. Eén ding heb ik van de Heer begeerd, dat zal ik zoeken. Of ik alle de dagen mocht wonen in het huis des Heeren, om die liefelijkheid des Heren, te onderzoeken, te aanschouwen is zijn tempel. Wanneer u ons vanavond samenbrengt, dan hebt u daar een goddelijk oogmerk mee, namelijk uw toezegging waar te maken dat zolang de zon en de maan zijn, zullen u uw naam zo planten van kind tot kind. Zolang de prediking er nog is, Zolang uw inzettingen nog op aarde worden gevonden, zolang de sacramenten nog worden bediend, is dat een teken vanuit het heiligdom, dat uw volle raad nog niet is vervuld. Want als uw raad is vervuld, dan is uw kerk thuis. Dan is de prediking niet meer noodzakelijk. Dan is ook het sacrament niet meer aanwezig. Doet het ons verstaan, op ons zijn de einden van de aarde gekomen. Naar het woord uw toezegging, totdat vervuld zal worden, dat de 144.000 zijn ingezameld, en daarnaast het grote getal dat niemand tellen kan. U wilt door die prediking uw doel bereiken, Mocht het zijn vanavond dat er ook zijn liggend onder het zegel van uw goddelijke verkiezing. En naar uw woord, er zijn nog schapen die van deze stal niet zijn. Die moet ik ook toebrengen. Heer, u kwam ook tot het verloren van het huis Israël. Zo mogen er ook vanavond mensen zijn door uw geest geleerd en geleid en gevoerd tot die diepe beleving van ons verloren zijn voor God. Mensen, kinderen, die met alles, bovenal met zichzelf, hopeloos zijn vastgelopen. We weten, Heer, dat de mens uit uw hand kwam, dat hij versierd was met uw beeld. We weten, de schriften leren het, dat toen die mens in ere was, hij het niet heeft verstaan dat hij gevallen is van een top van eer en eeuwige verwoesting, Heer. Maar laat nu die wetenschap naar het woord ook eens een wetenschap zijn, die door uw heilige geest in de harten wordt geleerd, opdat dat, dat wee, mijner, we mijn dat ik zo gezondig heb waardoor leeft, en die diepe breuk die de zonde geslagen heeft waardoor gekend, en de uitgangen des levens door uw geest gevrocht werden geboren, om u, de levende God, te kennen, te dienen, te vrezen en te lieven. Het was door uw heilig doel, o gezegende van de Vader, komend uit die school des Vaders, om in de volheid des tijds, in de weg van verdiensten, u een gemeente te kopen, en de weg van schenking ze daaraan, delachtig te maken... ...en ze door het dierbare geloof... ...te verbinden aan u, de levende God. Wanneer we vanavond samen zijn... ...dan is er ook bediening van de heilige doop... ...het sacrament daarinlijving... ...zoals onze ouden daarvan getuigden. Zal men ook jonge kinderen dopen? Ja, ze zijn als met de volwassenen... ...in het verbond en in zijn gemeente begrepen, zo leert onze troost en leerboek van uw kerk. Ach, mocht ge die kinderen, die vandaag u de Heer worden voorgesteld, met de dauw van uw heilige geest bedouwen, opdat niet alleen het doopwater op hun voorhoofden worden gebracht... Maar dat u het waarmaken dat het een waar en fel teken Christi is, om ze af te zonderen van de wereld en de zonde, en ze stellen tot plantingen van uw naam, tot sieraden van uw gemeente, en tot blijdschap van deze ouders. U was nabij in het uur dat het bang was. U was nabij in het uur dat wij er soms niet meer doorheen konden zien. En dan was u die God die de uithelper was. Wil u die moeders ook verder herstellen, sterkte sterk te geven. En wil die vaders met die wijsheid bedelen vanuit het binnenste heiligdom. Opdat ze wijs zouden zijn om hun kinderen van u de Here te bevelen. Gees, ze u zegen. En laat ook in de gemeente daarvan de kracht worden verstaan. Dat dat doopwater ons de onreinigheid ons lichaams komt aan te wijzen. Al zo zal ook het bloed alleen maar kunnen reinigen van de zonde. Nee. Dat bloed dat u eiste. Dat bloed dat u stortte. Dat bloed dat u aanvaarde... dat bloed waarvan de kerk mocht getuigen... niet door goud... nog door zilver verlost... uit de ijdele wandel die van de vaderen is overgegeven... maar door het dierbare bloed van Christus... als van een onbestraffelijk... en een onbevlekkelijk lam. Heren, gaat u de gemeentes door... oefent uw kerk in het allereiligst geloof, om die roeping en verkiezing vast te mogen maken, en meer en meer gefundeerd te worden op u, die de uiterste hoeksteen zijt is, Sion gelegd, waarop het ganse gebouw bekwamelijk opwast tot een heilige tempel in de Heere. We dragen u op wat met ons niet kan samenkomen, oudjes, zieke, zwakke, eenzame, ach, Heere, u weet het, wat begeten is, wordt ook wel verlangen gewekt en vervulling gezocht. We blijven zo gemakkelijk thuis. We hebben overal tijd voor, behalve voor onze kostelijke zielen, op weg naar die grote en ontzaglijke eeuwigheid. We dragen nu op de zorgende kudde. En we denken aan die baby in het ziekenhuis. Er zijn grote zorgen, heren. U kunt ze. ...naar uw waldadigheid oplossen. Bij u zijn alle dingen mogelijk. Ontfermt u erover op dat de ouders... ...niet opnieuw met droefheid zouden worden bezet. We denken ook aan een dochtertje in het midden van de gemeente... Of ...dat meisje is al zoveel keer in u voorgelegd. U kent ook daar de ernstige zorgen bij dat gezin. Mocht u nog betonen... Dat u het noodgeschrijf wonderen doet. Biddende zijn ze van de druk bevrijd. En u hebt zo vaak waargemaakt, heren. Wanneer wij het niet meer zien. Dat u het komt op te lossen. Wat in ziekenhuizen, te huizen of verpleeg verzorgt. Willen we u opdragen. Dat u wees en weduwe en wedunaren aan schouwen. Ouders vertroosten die kinderen verloren. uw kerk bouwend over de einde naar haar uw Sion door uw hand krachtig verlossen, sterk uw knechten en allen die in uw kerk dienen mogen. Heer, geef de leiding en zalving van uw geest en vanavond mocht u uw knecht bedelen met die dauw van boven die eenvoudig doet zijn, die getuigenis geeft, die inzage geeft, om uw naam wel. Amen.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 zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen, zijn wij van nieuws geboren worden. Dit leed ons de ondergang en de besprengen met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden de miszagen om ons te hebben, om ons voor God te veropmoedigen, en onze reinigmaking en zaligheid buiten ons te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden,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 Uwentwege hierop ongevijzelijk antwoorden. Eerstelijk. Hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn. En daarom aan allerhangde ellendigheid je aan de verdoemenis zelf onderworpen. Of niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn. En daarom als lidmaat. zijn er gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere.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 bij het lezen van het formulier bij de bediening van de heilige doop vraag immers in de ambtelijke voorbeden, in het grote gebed zoals men dat noemt wordt toch de doop aan de heren voorgelegd worden de ouders en de kinderen aan de heren voorgesteld en waarom moeten er dan bij dit formulier van de Heilige Doop... ook nog een apart doopformulier geschreven worden. Het wordt toch altijd in de heren gezegd? Heeft dat een oogmerk, een bedoeling? Ja. In de eerste plaats... dat we bij de bediening van de Heilige Doop... zouden weten dat onze kinderen worden opgedragen... aan een almachtige en aan een eeuwige God. Want zo begint het gebed. O, nou ja, er dus zal het hier nog een volk van o en ach en waarom niet nadoen beleven. Waarin een wezen, een uiting van de ziel is van God, o God. En aan die God nu zijn uw kinderen opgedragen. Want de ambtelijke voorbeden, ...is niet alleen de predikant die staat te bidden... ...of in het formulier voor staat te bidden... ...maar daarin bidt de ganse gemeente. Want het gebed is immers een element aparte populi. Een element waarin de ganse gemeente in het ambtelijke gebed... ...het aangezicht van God aanroept. Dus als je goed begrijpt... ...is in de aanhef van het ambtelijke gebed... De ganse gemeente actief. En bid de ganse gemeente. O Almachtige Eeuwige God. En wat is dan aan die Almachtige? Zo Almachtig dat Hij u en uw kinderen bekeren kan. Zo Eeuwig dat Zijn verbonden niet veilen kan. Wat bidt die gemeente? Voor uw kinderen? En dan nou is het toch wel duidelijk. waarom daar een ambtelijk gebed geschreven is. Weet u wat de gemeente des Heren. voor uw kinderen gebeden heeft? O almachtige, eeuwige God. Ja? En dan vragen ze. wil u deze kinderen genadig aanzien, door uw heilige geest, uw zoon Jezus Christus inlijven. Moet u eens denken zeg. als het goed is, laat maar zeggen dan zo'n 900 mensen. Die hebben dus met de ambtelijke voorbereiding aan de heren gevraagd of de heren die almachtige eeuwige God uw kinderen wil inlijven. Christus wil inlijven. En alzo de genade deelachtig maken. opdat ze hem mogen volgen in een nieuw leven. Ja, opdat ze het kruis als dat ooit in het leven openbaar komt. ze dat vrolijk mogen dragen. Nu begrijp ik toch de waarde van het ambtelijke gebed. Uw kinderen zijn God voorgelegd. U hebt meegedaan. Of daarvoor al. heb je uw kinderen. al bij God kwijt kunnen raken? Dat mag je toch wel eens. afvragen. Opdat het toch niet uit gewoonte. of uit bijgelovigheid geschiedde. En de troost. eenmaal. heeft Jeremia ook de Heer lastiggevallen. Hij zag. dat de genade Gods. Zo weinig zich openbarende in de kinderen, in de jeugd. En toen heeft hij de heren lastiggevallen, o oh God. En toen heeft de heren gezegd, er is loon op uw arbeid. En er is verwachting voor uw nakomelingen. En ze zullen uit het vijandsland land God plant naam. Zo zeker. Dat de bediening van de heilige dood blijven zal tot de dag van zijn komst. Zo zeker zal God zijn gemeente toebrengen. Voor u en voor mij de vraag of we daarbij zullen horen. Want we kunnen in dat koninkrijk Gods niet komen. Tenzij we van Mies geboren worden. In die voorzijde leer beloofde u uw kinderen te doen opwassen. Gemeente, bad u mee met dat formulier. O almachtige eeuwige God, wilt u deze kinderen in genade aanzien? En Christus Jezus inlijven? Was dat ook de nood van uw ziel? Zoals de nood bij Jeremia leefde toen hij dacht aan de toebrenging van het zaad van de gemeente. Heere mogen dat bevestigen van zijn verbond. We gaan naar de bediening van de heilige doop deze kinderen toezingen en dat doen we dan uit 134 dat vers de zeven en dat doen we dan staande 134 3 na de bediening van de doop. Komt u mij. Jacobus, ik doop u. In de naam des vaders. En als zoons. En als heilige geestes. Snap je, me? Komt u mij. Samuel Job, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Je maar. Peter, ik doop u in de naam des vaders en des zoons ...en des heilige geestes. Gijsbert, ik doop u. ...in de naam des vaders... ...en des zoons... ...en des heilige geestes. Amen.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 en uw Zoon, Jezus Christus, met schade den heiligen Geest, de enige en een waarachtige God, even geluk te loven en te prijzen. Amen. Wij zingen, Psalm 72, de eerste drie versen, Geef, Heren, de Koning uw rechten, en uw gerechtigheid als koningszoons om uw knechten te richten met beleid, dan zal u al uw volk beheren, rechtvaardig, wijs en zacht, en uw ellendigen regeren, recht doen op hun klacht. De bergen zullen vrede dragen en ze zullen u eerbiedig vrezen. Wij zingen, psalm 72, de versen 1, 2 en 3. Thank you. In vervolg van de bijbellezing over David vindt u in 1 Samuel 22 en de tekst voor vanavond de versen 20 tot en met 23. De bijbellezing voor vanavond uit 2 Samuel, 1 Samuel 22, 20ste vers tot en met 23 waar ik u het woord des Heren lees, Doch een der zonen van Achimelech, de zoon van Ahitub, omkwam, wiens naam was Abjetar die vluchtte David na. En Abjetar boodschapte David dat Saul de priester en des Heren gedood had. Toen zei de David tot Abjetar: ik wist wel te dien dagen toen Doach de Edomid daar was, dat hij het voor zeker zo zou te kennen geven. Ik heb oorzaak gegeven tegen al de zielen van uw vaders huis. Blijf bij mij, vrees niet, want wie mijn ziel zoeken zal, die zal uw ziel zoeken, maar gij zult met mij in bewaring zijn. De schrift van vanavond, Abjatar en David. Abjatar en David, drie gedachten. Abjatar's vlucht tot David. Abjatar's boodschap tot David. En Abjatar's plaats bij David. Abjatar en David, de vlucht tot David... Door een der zonen van Achimelech, dus van Ahitabon, kwam, wiens naam was Abjetar. En hij vluchtte tot David. De boodschap. En Abjetar boodschapte David dat zou de priester en de zere gedood had. De plaats bij David, blijf bij mij, vrees niet. Enzovoort. Wat ze verder volgende de schrift. Gods geest leidde ons in de waarheid. Geliefden. Een wonderlijke ontmoeting... ...tussen een priesterzoon... ...en de man naar Gods hart. priesterschap dat eeuwig zijn zou... ...een koningschap dat onvergonkelijk is... ...en nogthans geopenbaarde in twee mensen... ...twee typen van deze wonderlijke ambten... ...en deze mensenkinderen... Verkeren alle twee in grote druk. Ook daarin is de erfenis der vromen ons getekend. Ze gaat aan niemand voorbij. Ook niet aan de Amsterdraars in Gods gemeente. Abjetar en David. Daarna ligt vanzelfsprekend ook heilig symboliek. Namelijk de wonderlijke leiding van Gods gemeente. Dat is ook een koninklijk priesterdom. Dat is een heilig volk. Een verkregen volk. Om de deugden te verkondigen van hen die trok uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. En hij die waarlijk de koning der koningen is. Die op zijn dijen de deed schrijven. Koning der koningen en heren der heren. Dus in de voorwerpelijke beduiding van onze tekstwoorden liggen lieve, grote en bevindelijke gangen van de levende gemeente des Heren. Er is een verband, een verband dat u in de vorige Bijbellezing is toegelicht. Achimela's gaan uit Nop tot Rama is in een. Drama verandert. Charles' listige oogmerken om een einde te maken aan alles wat van God is, is in toppunt gekomen. De maat van de zonde zal hij vol maken. U weet ervan. Onteugelbaar heeft hij de opdracht gegeven om de priesters des helen te doden. Wanneer zijn knechten, zijn lijfwachten dit weigeren, heeft hij zich gewend tot Doach de Edomiet, een van zijn opperherders, en de opdracht gegeven dood de priesters des heren. Als u zich nog herinnert en de gelegenheid had en de lust om de bijbelezingen bij te wonen, dan weet u dat toen ook de nadruk gelegd is, op de plaats die de lijfwacht van Saul innam, die de opdracht van Saul weigerde te gehoorzamen, maar die als Dovachts een slagpartij begint, het zwaard in de heup houdt. Onbegrijpelijk, maar waar? Er is toen gewezen dat er exegetisch best een antwoord is te vinden op dit gebeuren. ...namelijk de boodschappen die Samuel ontving als een kind... ...bij Eli in huis... ...dat de Heer een einde zou maken aan Pinahas... ...en het geslacht daarvan. Wij weten ook dat er andere leidingen zijn. Naar de slagpartij in Rama... ...is Doa gegaan naar Nop. En we hebben het kunnen voorlezen... Ook dat heb ik de vorige keer nog even met u doorgenomen. Dat hij toen alles heeft uitgeroeid wat het priesterschap in nop inhield. Vrouwen, kinderen, schapen, lammeren. Alles is door de scherpte des zwaarts gevallen. Er mocht niets, maar niets ook meer overblijven. Dat herinnerde aan de ware dienst van God. Ook daarin openbaart zich de totaliteit van de vijandschap, de mens der zonde, de anti-mens. Paulus schrijft in de Korinthen dat de mens is als zonder God op de wereld. En hij gebruikt daar het Griekse woordje atheï, de atheïst. In zijn volle vijandschap tegen God. Heeft hij maar één oogmerk, vernietigen, alles stuk maken wat van God is en aan God en zijn dienst herinnert. En in de waarneming van ons hart slaagt de hel, want het gebeurt dan toch maar. Heeft David op een andere plaats niet gezongen, mijn God, waar blijft u trouw nu, waar uw eer? Wat getans toch u verzalfde neer en geschijnt niet van het verbond met uw knecht te weten. Zijn troon ontheiligd ligt daar aarde neergesmeten. Eén groot bloedbad blijft er over van God en zijn heilige dienst. De vijand heeft ter plaatse des gebeds gebrood gelijk een lee bij het zee gevieren. En nu ten schimp heeft hij zijn krijgsbanieren tot tekenen gesteld. Hoe moet het nu met Gods beloften? Hoe moet het nou met Gods gemeente? Vragen, vragen, vragen. En dan nu deze wonderlijke sluitrede in dit ingrijpende 22 e hoofdstuk met al deze gebeurtenissen... waarin we toch opmerken... Wat er gebeurt. Op je tar. En David. Doch. Hoor u? Doch. één zonen. Herinnert u zich nog. Dat ik de vorige keer dat woordje doch ook even met u heb overdag. Maar toen was het een doch. Uit de mond van Saul. Doch toen Saul Achimelach veroordeelde en het verweer van de hoge priester van hem wees doch de koning zeide dat was een doch van de hel door niets te beteugelen een doch er moet nadat het eerste gedaan is het tweede ook gebeuren en als ik zo het grondwoordje lees komt het woordje doch voor de tweede keer terug. Maar nu niet meer van de kant van de hel, maar de kant van de levende God, doch. Hier is God aan het woord, te midden van al de louteringen en te midden van de onbegrijpelijke wegen die hij met zijn gemeente op aarde komt te houden. Waarvan in de tijden van druk en kruis de gemeente des Heren uitroept, ze hebben we bijna vernietigd op de aarde. En dan komt het woordje, doch. Opdat we zouden weten dat de eeuwige onbegrijpelijke, maar nogthans volmaakte radesheren zijn uitvoering krijgt. Doch, God spreekt. Aan de ene kant. Die onbegrijpelijke toelating. En aan de andere kant. Die goddelijke wijsheid. Die ons daarin tegenkomt. En dan wordt na al dat gebeuren. In Rama en in Nop. De aandacht gevraagd. Voor wat er gebeurt in de buurt van Kehila. Want dan zien we. Een ontmoeting. Tussen Abjatar. En tussen David. We lezen. Door een der zonen van Achimelech. De zoon van Ahutub onkwam. Wiens naam was Abjatar. En die vluchtte David na. Dan is het vanzelfsprekend. Als zo uitdrukkelijk de naam ons wordt opgetekend. In de kanon der schriften. ...dat we daar even onze aandacht aan moeten geven. En dan begrijpen wat de Heerde door zijn eeuwige geest... ...en deze wonderlijke geschiedenis tegen u en mij te zeggen heeft. Maar ook tot een troost. Geen geval, geen zorg, geen list. Oost, nog west, nog zandwoestijn, ...doet ons meer of minder zijn. God is rechter... ...die het beslist... ...doch... ...doch... ...uit de mond van God... ...abjetar... ...gaan we eens luisteren... ...naar de grondwoorden... ...het woordje abjetar... ...is samengesteld uit... ...twee Hebreeze woordjes... ...uit het woordje ab... ...en het woordje... ...het woordje ab kennen wij... Paulus roemt erin, als hij zegt, die geest die getuigt met onze geest, waardoor wij roepen, Abba, tussen haakjes, vader. Ab betekent letterlijk, vader. Daarmee wordt ons iets geleerd. U denkt ook bijvoorbeeld maar aan die ingrijpende gebeurtenis op Lytostrotos, toen Pilatus, Jezus, Naast Barabbas plaatste. Daar komen ook het woordje Abba, Abteren, tegen. Zoon van de vader. Zoon van de hel. Naast de zoon van God. Wanneer dus ook deze naam in de schriften tot ons komt. past dat een bepaalde zin. Ab. Het woordje ja, Yatar. Betekent overvloed. Hey. Nee. Doch, tegen al het gebeurde, apjatar, vader vol van overvloed. En wat wil de Heer in het voorstellen van deze naam aan u en mij zeggen? Wijzen, tegen al het onbegrijpelijke van een mensenleven, naar de overvloed van en uit God. Hij. De overvloed van alles. De volheid van alles. Tegen de leegte. Tegen de moordzucht van de hel. Tegen alle vijandschap die zich openbaart op de aarde. Wijst de naam van Abjatar naar de eeuwige overvloed in het goddelijke wezen. De vader van overvloed. Waarin de overvloed van genade barmhartigheid, zorg en trouw ons wordt geboodschap. Wonderlijk is toch de exegese van de schriften. Tegen dit alles stelt God in de persoon van apjetar. zijn goddelijke wijsheid. En als we daar in de schriften even gaan volgen, dan zien we daar wonderlijke zaken. Luistert u mee? Abjatar is onlosmakelijk verbonden aan het priesterschap. In het volgende hoofdstuk, ik heb u de vorige keer er ook al even naar gewezen, blijkt dat toen Doelwag met zijn verwanten daar een slagpartij in nop deed, dat hij toen net dienst deed. Het was zijn beurt. Terwijl vader Achimelech verantwoording gaat afleggen tegenover Saul. En zijn heilige onschuld roept. Stad zij verre van uw knecht. Gaat de dienst des heren door. Tuurlijk. De dienst des heren gaat door. En daar was Abjatar zijn werk aan het doen. De zoon van de hoge priester. Onthoud het maar. Gods werk Gaat gewoon door. En als dan dat bericht komt dat de aanvallen zijn. En hij hoort en hij ziet en begrijpt. En hij vlucht. En hij vlucht. Met de efod. Want ik lees in het volgende hoofdstuk. Dat hij tot David kwam met de efod des heren. En ik heb u de vorige keer beloofd dat ik dat niet kort wilde afwerken. Met die rijke betekenis willen we vanavond toch eens een ogenblik doordenken... wat Gods antwoord is op de slagpartij in Nob. Doch Abjetar. En Abjetar, die is daar gekomen met de efot. En die efot, die bevat... de Urum en de Tumum. Die bevat... En dat wil ik u juist gaan voorlezen, de rijke beduiding. Want wat heeft Saul gedaan, welbewust afgerekend met de dienst van God. Afgerekend met het onderwijs uit God. Afgerekend om ook maar enige hulp en verwachting van God te begeren. Hij heeft zijn begeten gekregen. De Heer snijdt, nu hij naar David zendt, elke verbinding met de troon der genade af. Geen voorbidden meer, geen priestelijke dienst meer, geen antwoorden van de hemel meer. Geen heiligdom meer. Saul heeft een weg buiten God begeerd. God heeft hem die weg gegeven. Daarom is het vluchten van Abjatar, maar niet een bepaalde situatie waarin de kerk om en onkomt, want er staat er, en hij kwam, maar het is het antwoord Gods. Dat ondanks wat alles en wat er gebeurt, dat zal het loon van zijn arbeid ontvangen. Maar ook, als Abjatar tot David komt, is dat een bewijs. Van zijn eeuwig koningschap. Niet alleen de zalving in Bethlehem. tot een getuigenis en deze is het. zalf hem tot koning in Saul's plaats. Maar nu ontvangt hij van God. ook de reine bediening. Wat Saul ontnomen is. en gaf een koning en een toren. en met grimmigheid nam ik hem weg. Nu wordt daar in het diepste, diepste van zijn leven. Aan David een boodschap gegeven. Hij heeft de priesterendienst. van God gekregen. Als een heilig bewijs dat God met hem is. Wat een wonder. Als we dit een ogenblik doorzien. In de grootste smarten. Blijvende harten. Toch in de eer gerust. Abjetar. Is een boodschap van God. David. Ik weet van jou. En de bediening die Saul niet begeerde, is nu openbaar aan David en aan zijn troon bevestigd geworden. Hij vroeg, geen God, hij heeft het gekregen. David is van God gezalfd en ontvangt met de komst van Abjetar de reine bediening uit het heiligdom. Ga ik u bewijzen. We moeten goed lezen in de schrift. Dan komen we in noodlot ideeën terecht. Wat moet ik u dan duidelijk maken? Wel, hij ontkomt en hij komt tot David. En dan zie je daar een wonderlijk tafereel. De man naar Gods hart. En de zoon van Lahitub. De eefod bij zich. Ga u wat voorlezen. En ga bladeren in de schrift... En dan gaat de opdracht lezen die eenmaal aan Mozes gegeven is. Nog zult ge twee gouden ringen maken. Die gezetten zult aan de twee schouderbanden van de efot, benevens aan de voorste zijde, tegenover zijn voegen, boven de kostelijke riem van de eftots. En ze zullen de borstlap met zijn ringen aan de ringen van de efot opwaarts binden. met een hemelsblauw snoer, dat hij op de kostelijke riem van de efot zij. En de borstlap zal van de efot niet afgescheiden worden. Alzo zal Aaron de namen van de zonen Israël dragen aan de borstlap, dat's gericht. Op zijn hart. Als hij in het heilige zal gaan. Daar gedachten is voor het aangezicht als heren gedurelijk. Moeilijk om te volgen. Nou. Dat is maar niet moeilijk. Het kleed van de hoge priester. Draagt Apjadar bij zich. De ephod Leest u het maar eens rustig na. In Exodus kunt u dat allemaal vinden. En die eefod, dat weet u, dat werd gedragen op de borst. En op de borst waren de twaalf edelstenen, waarin de namen der kinderen in Israël gegrift waren. En bij de gouden gordel, daar was, zegt hij, en dat is heel opmerkelijk, opdat we dat zouden begrijpen, als het over de eefod gaat, daar was... Het kleed des gerichts. De zak des gerichts. Het borstwapen des gerichts. Zo wordt het in de schrift genoemd. Het was een linnenzak. En die linnenzak die moest bevestigd worden aan de gordel van de eefots. Het werd ook wel de zak des gerichts genoemd. En in die... De gordel des gerechts zat de urem en de Tumim, En dan Komabjadar. Met de efot, met het kleed des gerechts, met de urem en de Tumim. Wonderlijke dingen worden ons nu door Gods geest duidelijk gemaakt. God komt in de volle bediening tot de man naar Gods hart. In de diepste momenten van zijn leven. Daar zou je veel geestelijke zaken uit kunnen oppunten. Maar laat ons eerst het voorwerpelijke u duidelijk maken. Deze twee woorden, de urum en de tumum, kunnen onderscheiden vertaald worden. Licht en recht. Urum is licht, tumum is is recht. Licht. Recht. Wat zijn de urum en de tumum? De schrift zwijgt. Het waren verborgen zaken. Die in het Kledas gerechts verborgen waren. Ze waren alleen maar toegankelijk voor de hoge priester. En in bijzondere gebeurtenissen was het een rechtstreeks raadgeving van God. Als de hoge priester in het heiligdom was, droeg hij het op de gordel op zijn hart, staat er. Licht en recht op de gordel en op het hart. Men denkt, exegeten zijn daar niet allen gelijk in, in edelstenen Geslepen. Sommigen denken zelfs aan drie edelstenen, die verborgen lagen in het kledersgericht. Sommigen denken gouden staafjes. We laten het maar voor de exeget over Gods woord, zwijg daarover. We weten wel dat het een beduiding had, want als die hoge priester tussen God en het volk stond... Of tussen de koning en het volk stond. Want dat kan je ook vinden in het leven van Saul. Saul heeft van die eefvot en van die urum en tumum gebruik gemaakt. Als hij raad wilde hebben. En dan ging hij naar die hoge priester. En dan stond die hoge priester voor God. En die trok de Eefot aan. En dan stond hij voor God. En dan vroeg hij de Heer. En dan tastte die hoge priester in de gordel. En een van die voorwerpen die de Urum en de Tumum genoemd worden, die werd dan door de hoge priester naar buiten gebracht. En daarin stond een goddelijk teken. Het ja God, het neen van God of geen antwoord van God. Ook dat kun je lezen. En de heren antwoorden niet meer door de Urum en de Tumumum. Wat wil dat zeggen? Dat als de Heer Abjatar stuurt naar David. Dan zegt hij David. Wie je kwijt bent, ik ben er. Ik ben je raadgever. Met mij kunt u praten. U kunt al uw vragen, al uw raadsels me voorleggen. Nu begrijp ik het toch van God. Om het u duidelijk te maken. Maar ga mijn geschiedenis niet vooruitlopen. Als ze bijvoorbeeld hier later bij Sikkelach zijn en de zaak verbrand achterblijft, dan vraagt David aan deze Abjatar, vraag mij de Heer. En als ze later bij Kehila zijn, dan zegt de Heer, zegt David in Abjatar, vraag mij de Heer. En dan geeft de Heer door de Urum en de Tumum een dadelijk en een dagelijks antwoord. Als de Heere Apjatar stuurt. Dan heeft David God overgehouden. Heeft hij de toegang tot God overgehouden. En zegt de Heere. Ik wil je raadsman zijn. Je leidsman zijn. Weet u dat? Dan ziet het er voor David. Nog niet zo slecht uit. Vindt u wel. Al is het dan waar. Dat diezelfde zelf de man aan Gods hart moet zingen. Mijn broederen ben ik vreemd. En van elk onteerd. En de kinderen mijn moeder. Vond onder hen geen schutsheer noch behoeder. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. Maar hij heeft God overgehouden. Zult u dat onthouden. Bestreden erfenis van God. Dat er een erfdeel op aarde is die God overhoudt. Doch, begrijpt u de rijkdom van, van woordoverdenking? En als je nu zo die Bijbellezingen rustig opbouwt. worden dierbare geheimen worden door de Heere in zijn woord ons duidelijk gemaakt. Ik lees. En een der zonen, doch, een daar zonen van Acimela. De zoon van Ahitab kwam wie zijn naam was. Abjatar. Vader. Vader van menige zegen, Van menige weldaden. Met de efot en de urum en de tumum bij ze. Ja. David en Jonathan. Was een groot geheim. Abjatar met David is ook een groot geheim. God spreekt tot troost. Voor zijn ganse kerk op de aarde. Dat wie mij veracht, God wou me niet verrachten. Nog hoor nog oog van mijn verdrukking wenden. En hij heeft gehoord. Wanneer ik uit de ellenden. Riep naar hem Nou mijn zijn naar God overheid. Hij toch in te Een ontmoeting. Ja ja. Zo. Leert mij het onderwijs, de vlucht tot David. En daar staat nog een zaak in. Een beetje meegedragen op het hart. En nu zou ik natuurlijk de geschiedenis even los kunnen laten. Heeft eenmaal in de zegebeden van Mozes in Deuteronom 33 ook niet iets ingrijpends geleerd? De Umem en de Thumem, zij op de man die uw gunstgenoot is. En toen heeft hij gewezen naar die eeuwige gunstgenoot Gods, die meerdere priester. naar de ordening van Malchizedek, die daar altijd staat tussen zijn gemeente want wij hebben een hoge priester die medelijden hebben kan met de zwakheden zijn zwoord die in alle dingen verzocht geweest is zonder zonde we hebben een voorspraak bij de vader de Udum en de Tumim is op de man van mijn gunstgenoot zo heeft het woord zijn rijke beduiding begrijpt u? het woordje doch zo ging door doch de heer zegt maar ik ga ook door doch Abjatar en al zo komt deze man bij David en dan lees ik nog een geheim en Abjatar boodschapte bij David dat Sal de priester zes heren gedood had en toen zei de David tot Abjatar ik wist wel te tien dagen enzovoort ja. ga mee denken. David leger tegen. We weten dat uit de schrift met 600 mannen in de buurt van Kehila, vluchteling. En dan ziet hij uit de verte, ziet hij Abjatar komen. Hij kent hem. Het was toch nog niet zo lang geleden dat deze David daar in op was, toen hij vluchtende was van Saul toen hij het zwaard van Goliath ontving en de broden van de tafel Dat toon broden mee kreeg, is nog niet zo lang geleden, dat ze daar elkander ontmoet hebben. En niet kunnen denken dat enkele weken later een andere ontmoeting plaatsvindt. Daar komt Aptjetar. En ik ben gaan zitten denken: hoe zou. Apjotaren gekomen zijn. Nou ja. We weten best uit de profetie van Jeremia. En ze zullen komen met gemeen. En met smekingen zal ik ze voeren. Onder hen zullen zijn blinde, lammen, zwangere, barenden. Samen met de grote gemeente zullen ze herwaar weten komen. Als daar Apjotaren komt. Met al het gereedschap van de hoge priester. Is dat geen vrolijk mens. Gelooft u toch ook niet. Hij heeft het bloedbad gezien, heeft de hel ontmoet, heeft de hel in zijn vijandschap ontmoet, heeft de hel in zijn toren ontmoet, heeft de hel in zijn bruutheid ontmoet. Wist u het niet? Dat Gods kinderen Gods ontmoetingen hebben, maar ook ontmoetingen met de hel. Wist we het niet? Deze man heeft de hel ontmoet. Is een totale vijandschap. Hij heeft de bruutheid gezien. Van de machten der duisternis. En in die worsteling. In die worsteling. Greep de hel mis. Begreep u nu wat ik u liet zingen? Wij ontkwamen haast. Des vogelvangers net. De loze strik tot ons verderf gezet. Die strik en wij zijn vrijgeraakt nee daar komt daar komt geen vrolijk mens vast niet waar de tekenen van de worstelingen ze zijn zichtbaar in zijn leven de angst voor de machten der duisternis hebben deze jonge priester getekend voor heel zijn leven Wanneer we gering denken over de hel en over de machten der duisternis... dan weet u niet wie de duivel is. Paulus spreekt dat hij de strijd heeft, niet tegen vlees en bloed alleen... maar tegen de geestelijke overheden, tegen de machten der duisternis. je daar komt, hij heeft de machten van de hel ontmoet. Hij is gevlucht, staat hij. Als David hem ziet... Dan vindt hij daar een mens die het tekenen van de strijd draagt. Een ternauwe nood, onkomen schepzoen. Ja. Toen dacht ik in de overdenking van de waarheid. Als dit mensenkind eraan komt, als een beeld van strijd, van ellende, moeite, verdriet. Toen stond de deur van de tent van David, waren wij het voor hem open. Zult u dat onthouden. In de strijd geoefende en gelouterde kerk des Heeren, Zult u dat weten. Die deur in de tent van David. Stond wagenwijd open voor een vluchteling. Voor een door de strijd geteken mens. Voor een mensenkind dat de schaduw van de dood bij zich draagt. En de deur stond wagenwijd open. Alzo, is het een beeld van die eeuwige worsteling, maar van ook die eeuwige boodschap. David heeft zijn leven, zijn hart wagenwijd voor hem opengezet. Daar kom ik straks nog eventjes op terug. Ik lees nog meer in deze overdenking als hij daar komt. Hij heeft door de strijd heen gekeken. Want als hij waag, gewaag van hetgeen dat gebeurd is, dan zegt hij niet. Door! Nee. Zo zegt hij. Zo. Doach was een metgezel. Metgezel. Ja. Oh. Gods kinderen hebben metgezellen. Hoor je erbij? Je bent een vriend. Je bent een metgezel. Van allen die uw naam ontmoeten, vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Door was ook een metgezel. Van de hel, wat niet voor is, is tegen. Wat met me niet vergadert, dat verstrooit. En wat ziet nu deze jonge priester? Hij zegt, Nidoa, dat was een verachtelijke verzal, een verachtelijke metgezel van Saul. Maar zo is het. Hij is de bron achter dit alles. En dan komt het verhaal. En David, wanneer hij die jonge man opvangt en luistert, gelukkig dat die man zijn hart nog kwijt kan dat is ook een voor. Hè? ook als je je hart niet meer bij mensen kwijt kan kan je tegenwoordig steeds minder merk u niet op dat de kerk al zwijgzamer over de aarde gaat en dat je bijna aan niemand meer je hart kwijt kan en dat het bijna niet meer begrijpt van en ons gelouterd door het lijden en dat we zo weinig begrijpen meer eens voor de de wegen die God met zijn kinderen ja. wat, wat kan je, je hart nog kwijt wie begrijpt dat nog ...maar wat een wonder zeg... ...dat die jonge man... ...een David ontvangt... ...waar hij zijn hart nog aan kwijt kan. En weet je wat ook zo'n wonder is? Dan gaat David wat terug zeggen. Ja. En wat doet dan David? Moet je eens opletten... ...de kerk komt er nooit zonder schuld uit. Echt niet? Nee. De kerk komt er nooit zonder schuld uit. En wat dan David zegt... ...en wat die boodschap van David tot daar is... Ach, zo'n versje van zinnen, want ik zie dat we bijna aan de tijd zijn. 32. Psalm 32, ga ik dat op? Nee, ik bedoel het, de vierde versie. Vierde van 32. Gezijd, mij heren, een schuilplaats in gevaren, en gezult me voor benauwdheid trouw bewaren. 32. Vers 4. overgehouden. Had u ook God over bij het kraambed van uw vrouw? Stond je erbij? Had je toen ook God over? En toen de tijd kort werd? En de bangheid groter op uw kraambed? Had je toen ook God over? is over denken een wonderlijk God die zich wendt tot het verdrevene tot het hopeloze tot mensen die hopeloos vastgelopen zijn waar geen ruimte meer is maar God ruimte ja, schrift David zichzelf aanklacht ik heb het geweten ik heb het gevreesd ben verantwoordelijk voor jullie maar ze dachten de vrienden er niet over hoor. Wat had hij een grote plaats. Weet je wat Achimelech zegt. Wie is er onder uw knechten zo getrouw als David. Dat is koning schoonzoon voortgaan in gehoorzaamheid en eerlijk in uw huis. Die vrienden Achimelech's geslacht. zijn niet één die een vinger naar David zou uitgestoken hebben. Maar geen schuld toch schuld. Ja. En weet je wat die man dan overhoudt? Een plekje bij God en wat gaat hij dan doen? En dan liggen er eigenlijk nog hele ingrijpende zaken. Die ga ik heel kort met u overwegen. Luistert u mij. Ik zie Abjatar daar binnenkomen, zitten, man. Ja, het is wat een hoge priester die dienst mocht doen in Koninkrijk Gods. In de benauwste ogenblikken van het leven. Waarin Saul nog oppermachtig is. En dan zitten ze tegen me, Ga David wat zeggen? Ja. Jonathan heeft, of Abjatar heeft al gezegd, nu gaat Jonathan ook wat. Nu gaat David wat tegen die Abjatar zeggen. Ten eerste, blijf bij mij. Ten tweede, vrees niet. Ten derde, die mijn ziel zoekt, zal uw ziel zoeken. En ten vierde, je zult met mij in bewaring zijn. Daar zou je eigenlijk een aparte preek over moeten houden. Ja. Wanneer nu de Heer. Is tot die ellendige die daar in zijn tent gekomen is, gaat zeggen, blijf bij mij. Ja, David heeft hem aanvaard. Een opgejaagd mens, met de dood op de hielen, die vindt een plekje bij David. Is dat duidelijk? Een opgejaagd mens, gedreven door de wet, gedreven door het eeuwige recht van God, met de dood op je hielen. En een plekje bij Davids grote zoon. Dat was een wonder. Nog een zaak? Vrees niet. Nou, er is zat om te vrezen. David 600. Saul een groot leger. David, opper, David een vluchteling in de woestijn. Saul nog altijd koning. Genoeg om te vrezen. En toch vrees niet. Weet je dat de Heer in de meest moeilijke situaties dat tegen zijn kinderen gezegd heeft? Weet je dat de Heer Vrees niet zei, daar op de zee van Galilea, toen de boot met heel de kerk onder water zou gaan, de golven over de schep, de roeispanen kwijt, geen roer meer om vast te houden, alles losgelaten... ...en een schreeuw naar de hemel... Bekommert u het u niet dat we verwaan? En toen heeft hij gezegd... ...vrees niet. Hij heeft het ook gezegd... ...die grote David's zoon... ...toen de kerk bekommerd was... ...voor de tijd... ...geen doorzeg meer zag... ...en gezegd... ...vrees niet, gij klein kutteke... ...het is uw dus vaders wel ...om uw lieden een koninkrijk te geven. Daar in die tent zijn wonderlijke beloften uitgesproken. Hoort u mij, die mijn ziel zoeken. Dat wist David ook. Zij die mijn ziel belagen, leggen, lagen, en zij ontzien uw hoogheid niet. En hij weet dat de verbondenheid aan hem toch zekerlijk ook de strijd zal geven. Maar in die strijd zijn ze verbonden. Of is Davids grote zoon niet verbonden met de strijd van zijn gemeente? Toen dezelfde geëist werden, zij verdrukt. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Behaarde de Heer hem te verbrijzelen. Stof te over. Nog één gedachte ga ik afsluiten. Welke gedachte? je zult met mij in bewaring zijn. Ja. Dat wil zeggen. Davids zegt, dat kan het eerste betekenen. God zal ons samen bewaren, geloof ik. Want die kerk die wordt in de krachels bewaard tot de zaligheid die ze bereid is van voor de grondlegging der wereld. Het kan ook dit betekenen. Nu lig je voor mijn rekening. Nu neem ik je in bewaring. Dat is ook een rijke gedachte. Daar in die tent ligt een vluchteling. Een uitgestoten mens. En daar het zeg je ligt voor mijn rekening. Kun je ook wel een preekje overhouden? als dat in de praktijk van het leven wordt... om rekening voor een ander te leggen. Zondag één van onze catechismes. leg nog enige gedachte. Ja, er staat ook... je zult met mij in bewaring zijn. Namelijk, David... dat heb ik in mijn eerste gedachten... u duidelijk willen maken... deze priesterzoon met de efod... met de urum en de tumim hij zei, je zal bij mij zijn... Ik aanvaard in jou de eeuwige priesterdienst van mijn God en koning. Daar is in die tent, in Kehila, is het koningschap bevestigd, is de ware godsdienst bevestigd, heeft God getuigenis gegeven aan zijn eigen werk. Nou, als je zo door druk geheiligd wordt, dan weet je dat je geen vreemde weg weggeeft, want ze komen eenvoudig uit de grote verdrukking, maar... Maar eeuwig bloeit de gloriekroon. Op het hoofd van Davids grote zoon. Amen. We hadden een kort stukje in de bijbellezing. Veel gedachten. Veel wonderlijke gedachten. Wat is uw woord rijk, heren? Wat de diepe verborgenheden. Heb u in uw woord ons geleerd? En voorwaar, het is de wijs en verstandige verborgen. Het is de kinderke schopenbaard. Geeft ook deze ouders met hun zaad een plekje in de tent van de medere David. Ze zullen komen met geween en met smekingen zal ik ze voeren. Breid uw vleugelen over hen uit. Gelijk David eenmaal tar beloofde. Zo mogen u ook uw vleugelen over deze jonge gezinnen uitbreiden. En over de gemeente en over uw kerk. De heerlijkheid van uw koninkrijk zal komen. De eeuwige priesterschap zal vervuld worden. U bent raadgever van de uwe. Want de urem en de tumem zullen zijn op het schoot van mijn gunsgenoot. Zo bent u de bedienaar. ...van het heiligdom, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Zegen de waarheid, nu uw beloft, en te kort lijden over de paden die we gaan moeten, en wees ons een gedurige toevlucht om Jezus' wil. Amen. We zingen 52, maar daar zingen we het zevende versje van. Zeven van 52, mijn God, ik zal u eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan... Het zevende van 52...